Joris Dubinitski met het NOS-journaal. TV-producent Gijs van Dam heeft een nieuwe aanklacht... wegens smaad ingediend tegen schrijver en tv-maker Jelle Brandt korstius Dat zegt zijn advocaat in Trouw. Brand korstius liet vorige maand weten... dat hij geen seconde spijt heeft van zijn verhaal... dat hij jaren geleden seksueel is misbruikt door de tv-producent. Van Dam wordt in die verklaring in één adem genoemd... met Harvey Weinstein en Bill Cosby. En daarom is er een nieuwe aanklacht ingediend.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 Rijkswaterstaat heeft te weinig personeel om de drukke sluis de hele tijd te bedienen. Medewerkers zijn op vakantie of worden vanwege de lage waterstanden van deze zomer... vaker ingezet om het water te peilen. En de lancering van een speciale sonde naar de zon is op het laatste moment afgebroken. De raket met de sonde zou vanaf Cape Canaveral in Florida worden gelanceerd... maar 55 seconden voor de start brak de NASA de procedure af. Technische problemen zijn de oorzaak. Morgen probeert de ruimtevaartorganisatie het opnieuw. De Parker-zonde is ontwikkeld om onderzoek te doen... op het gloeiend hete oppervlak van de zon. De missie moet zeven jaar gaan duren. Het weer in het zuiden zonnig, in het noorden nog enkele buien. Het wordt vanmiddag 19 tot 23 graden. Morgen droog en warmer, mogelijk 27 graden. Maandag en dinsdag buien en koeler. Een graad of 20 wordt het dan. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate.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 28 september 2007 ontving hij de eerste Radio 5 prijs vanwege zijn grote verdiensten voor de Nederlandse lichte muziek en vanwege zijn immens populariteit onder het publiek van toen de tijd Radio 5. Ik heb het over Eric Christiani, geboren in Den Haag op 21 april 1918 en overleden in Algemere op 24 oktober 2016. Nederlandse gitarist, zanger, componist en tekstschrijver.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 Lasso suizen door de lucht, s'avonds klinkt er slechts een zucht En de kruim van de dag trekt langzaam op Zo is het een hel en gaan ze er keer. Af en toe, hij Wild West zoals het was waleer Dan is ook alle romantiek met inslag van de baan Dan tref je SS kruidam en de ruwe haakt aan Er hangt een kruidam op, op de prairie. En kogels vliegen in het rond Het de Westen dat hij leeft als een schiep het teken geeft Schieten maar, verdedigt ieder stukje grond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 Tulfani, Jacinten en Narcissen Ze komen vers van de peilingen glissen Dan heb ik rozen die rooien en billen Zeg het met bloemen, ze spreken tot het hart Ik heb bloemen voor beloofden En ze zeggen ik heb je niet. Voor het dier had beloofd En ook die kleine, vergeet mij. niet Op het plein voor het station Daar staat een kraam met mooie bloemen Rode, witte, gif. Ik weet niet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 In de manen schijn, schijn, schijn, met een lekker potje, vier, vier, bier. Haten, zwier, zwier, zwier, op drie, vier, vier, vier. Zo reis je met een nieuwerwetse met schuit, schuit, schuit Allemaal in de kayet, ja, ja. is zo deftig het is, zo fijn, fijn, fijn. Zo reis je langs de reis.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 Net als alle staren, roem, roem, roem zoals de trom. Maar je kijkt naar mij niet om. Wist ik maar ploep, ploem, waarom? We leven de tijd van de leer. Dat zand voert dat zand voort.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 voor het lokale omroep vanuit de Badplaats Zandvoort. Waar de temperaturen weer behoorlijk gestegen zijn. Hè? Zo meteen op de radio hoort u Robert Long, ook Anita Berry komt eraan. Maar eerst hier weinig aankondiging. Wim Sonneveld. Met een van zijn grote hits, Katootje. Ik ben met Katootje naar de botermacht gegaan. Naar de botermacht gegaan. ze van maken wat ze vol. ze maken wat ze vol, ze wat ze wou. Zo maken wat ze vol. Ze maakte van boter een dominee, een dominee, bardoos. In de kark in de kark zit de dominee, in de kark in de karak, zit de dominee. Een dominee, Doms masked names, en een zuster, die, die, die, en een zuster, en een zuster, een companiesечение. En ze maakte van boter een wafelvrouw, een wafelvrouw, pardoos. Kom er binnen, kom er binnen, zei de wafelvrouw, Ik neem de karkseer de dominee, neem de karkne karkseer de dominee. En dominee, dominee, dominee, dominee, hebben zuster domi, domi, die in kie, hebben zuster die in kie, hebben zuster die En de karak, in de karak, en de dominee. en de, karik, en de, karik, de dominee een de dominee en de zuster die, die, die. de karak, en mijn zuster die de en mijn zuster en die, karak, en de karak, en de karak, en de karak, en de karak, en de betalen, de de de Ik zei de dominee. Een dominee, een dominee, En mijn zuster niet, En mijn zuster niet, En mijn zuster die, die. En ze maakte van boter een baronas, een baronas, burgos. En de zwieten, in de suite, zei de baronas. En de zwieten, in de suite, zei de baronas. Eerst betalen, eerst betalen, zei de kastelein. Heers betalen, heers betalen, zei de kastelein. Ik zei je bakken, ik zei je bakken, zei de toverheer. de Kom er binnen, kom er binnen Zij de bafoe In de karak, in de karak Zij de dominee In de karak, in de karak Zij de dominee Een doobie, Een doobie, Kend wordt een droom die nog nooit voldoende haar charme bezong. Ja. Blijft bevoren, zolang er licht is van zon en maan. Overal in Europa zuiden, van Gibraltar tot Dijkapri. Komt meer natuurgeluiden, steeds opnieuw deze melodie. Middellandse Zee, souvenir van een zomer Enkel al het woord is als wijn op de tong Middellandse Zee, die herkend wordt een drone, Die nog nooit voldoende haar charme bezong Duizend keer kan dit lied al gezongen zijn Maar ik leer van de wind soms een nieuw Speer geeft de ziel mee het tempo aan in een ritme dat leeft bevoren zolang er licht is van zon en maan. Soms een nieuwe refrein en steeds weer Geeft de zee mij het tempo aan In een ritme dat blijft bekoren Zolang er licht is van zon en maan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 De en keukenmeiden doen het met gegil. Kampeerdoos doen het in een tentgemengde koren, doen het met z'n allen. En jeugdboelers doen het met hun ballen. En dames doen het per maand. Ex-katholieken doen het zonder Rome, en Pompei doet het in zijn dromen. En ik, ik doe het als ik fluit. Ja, u hoort de muziek van Robert Law met iedereen. Doet het? en deel muziek van Anita Berry met de Middellandse Zee. Zometeen op de radio hoort u Henk Scholten. Geboren in Den Haag op 8 juni 1919, 19, 19, moet ik zeggen. En overleden in Rijswijk op 17 juni 1983. als een Nederlandse zanger. En rees op jonge leeftijd vormde mij een duo met Ab van dezelfde. Onder de naam Scholten en Van dezelfde. We traden onder meer op in het Haagse cabaret van Hein Funken. Daar leerde hij Terry van Zwieteren kennen... met wie Henk Scholte in 1947 in het huwelijk trad. Ze werd nadien beter bekend als Terry Scholte die in 1959 het Eurovisie Songfestival won. En vanaf 1953 traden Henk en Terry Scholte samen op in de revue. Op radio, televisie is zowel in Nederland als ook in het buitenland. En later had Henk Scholte samen met zijn echtgenote de eigen tv-show... de zaterdagavondakkoorden, dat was op de Karo. Die hoort nu zo meteen Henk Scholte. En ook zometeen augustus laat, maar eerst die Nico en Hugo met Goedemorgen, morgen. Goeiemorgen, morgen, goeiedag. Goeiemorgen, goeiemorgen. Blijf dat ik je weer vanmorgen zal. Goeiemorgen, goeiemorgen, goeiedag iedereen. Dank u wel dat ik er weer bij mag lopen Goeiemorgen, morgen, ik ben blij Goeiemorgen, goeiemorgen Want ik mag er immers weer over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 Zing je het zo, mi het is vlug geleerd. Het gaat als gesmeerd, doe als ik een fluide mee. Iedere grote symfonie stijgt me naar mijn bol. Deze melodie En ik sta tot dom Al fluit je het zo Of zing je het zo Je leert het direct Zo gaat het perfect doen als ik fluit fluiters dus mee Heb ik soms een slecht humeur Valt het werk me zwaar Lijkt het leven mij een sleur Het recept is klaar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 Symfonie stijgt me naar mijn bol. Maar op deze melodie ben ik stapeldoof. Afluid je het zo. Of zing je het zo. Mip het, je leert het direct. Zo gaat het perfect. Doe als ik een fluiters mee. Doe als ik en fluiters mee.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 Gezicht te zien, doet je dat goed? Het aan Kun je aan anderen geven, en doe het wel eens van kant. Bruin eens een zonnetje onder de mensen. Een blij gezicht te zien, doe je toch goed? Vervul zo nu en dan, verlies de mensen, Een beetje levensvreuk, schenk nieuwe moed. zonnetje onder de mensen en blijven zich te zien Dat was muziek van Auguste Laat met Breng Eens een Zonnetje. Een opname uit 1936 alweer. En daarvoor nou, muziek van uh, Henk Scholten met Het Fluitliedje. En tot zover ook deze uitzending van Zandvoort uit Zandvoort. Uiteraard, uh, als u een stukje gemist heeft of wilt het programma nogmaals beluisteren, aanstaande zaterdag tussen 1 en 2 smiddags.